Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met het coronavirus is in China voor het eerst in twee dagen weer gestegen. Het totale aantal besmettingen staat nu op ruim 34.500. Het virus heeft in totaal 722 levens geëist, waarmee het sterftecijfer na besmetting op ongeveer 2% blijft staan. De meeste slachtoffers zijn ouderen die vaak al onderliggende hart- of longproblemen hadden. In China wordt kwaad gereageerd op de manier waarop de overheid is omgegaan... met de waarschuwingen van de 34-jarige oogarts... die donderdag aan het virus overleed. Na zijn waarschuwingen over het virus werd hij beschuldigd... van het verspreiden van valse geruchten. Daarover zijn veel Chinezen kwaad. Het Witte Huis heeft twee hooggeplaatste functionarissen ontslagen... die in de afzettingsprocedure tegen president Trump hebben getuigd. Het gaat om Oekraïne-adviseur Ventman van de Nationale Veiligheidsraad... en EU-ambassadeur Sandland. Beiden waren getuigen van een telefoongesprek... waarin Trump zijn Oekraïense collega Zelensky onder druk zette... om een onderzoek in te stellen naar de democraat Joe Biden... die in de race is om presidentskandidaat te worden. Ingewijden zeggen dat er nog meer functionarissen hun baan kunnen verliezen... omdat ze niet loyaal zouden zijn aan Trump. Nederland is op de vingers getikt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... vanwege misstanden op Sint Maarten... Een zwakbegaafde man zit daar al ruim een maand in voorarrest... in een politiecel voor een mishandeling van zijn moeder... terwijl dat hooguit tien dagen mag duren. Het OM op Sint Maarten zegt dat de man klinisch behandeld moet worden... maar dat daar geen voorzieningen voor zijn op het eiland. Sint Maarten ligt al langer onder vuur vanwege mensenrechten schendingen. Het Hof vindt dat Nederland daar als eindverantwoordelijke... meer tegen moet doen. Het weer helder en droog met minima tussen net onder 0 en 5 graden. Overdag overwegend bewolkt met in de loop van de dag wat regen. En met een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 12 graden. Zondag onstuimig met regen en storm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Take it, take it, it, it, it.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 And do what we like. Do what we like. Do what we like. At your luck. we like. Do what we like. Yeah!